De partij van ex-premier Gerrit Schotten heeft zich teruggetrokken uit de formatiebesprekingen op Curaçao. Hij is naar eigen zeggen de voortdurende scheldkanonade zat van Helmin Wiels van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, de grootste partij op het eiland. Samen met Schottes MFK en De Man heeft de Pueblo Soberano twaalf van de 21 zetels. De drie partijen in de onderhandelingen hadden juist afgelopen donderdag een intentieverklaring ondertekend.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Ah, tijd voor Jan Eemhuis. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen. Een uh, kleine week geleden was Jan Donkers te horen op uh, Radio 6. Hij was uh, te gast in een uh, programma. Jan Donkers, de onvolprezen DJ van het Amerikaanse station WKUT. die momenteel door het land reist met. Uh, het ontzettend leuke programma A Song Journey, muzikale reis door Amerika. Hij doet dat samen met Edo, Donkers, Geen Familie en Abel De Lange. Maar dit terzijde. Uh, nou, diezelfde Jan Donkers die zei in dat programma op Radio 6. nou, uh, een heleboel uh, bekende bands uit de jaren 60. Die hadden misschien wel wat, maar ze konden niet spelen. En voor de zoveelste keer was ik het zo erg eens met uh, Donkers. Moest onmiddellijk denken aan uh, de begeleidingsband van Janis Joplin. De onvolprezen Janis Joplin. Uh, Zij speelde aanvankelijk voordat ze solo ging. En dat heeft niet zo lang mogen duren. Uh, met uh, Big Brother and the Holding Company. En nou ja, ter illustratie, ik zal het uh, uh, intro laten horen van een live opname van Bol and Shane. Zeg genoeg, denk ik. <tied> Waarmee de stelling van Jan Donkers zo goed spelen... konden ze nou ook weer niet wel uh, onderschreven. Het is trouwens ook ontzettend beroerd opgenomen. En het was in die tijd echt niet nodig. Luister maar eens naar de opname van Woodstock. Die waren uh, nagenoeg perfect, vind ik nog steeds. Uh, nou, wat dichter, uh, dichterbij heb ik ook wat stijlbloempjes te vinden. Nou, eentje. Ik zal niet, anders wordt het zo'n ochtend. Uh, stijlbloempjes reden te vinden van matig spel... Ik hoop niet dat ik een heleboel mensen tegen me in het harnas jaag... wanneer ik zeg dat de allereerste LP van uh, de Bintangs... die heette Blues on the Ceiling, verscheen in 1969... dat dat nou ook niet echt een, uh, een voorbeeld was van uh, fantastisch gitaarspel. De Bintangs hebben zich natuurlijk ontwikkeld tot een uh, legendarische band. Daar niet van, maar dit debuut. Uh, daar staat bijvoorbeeld Blues... Uh, nee, ik zeg het verkeerd, St. Louis Blues op... De Classic en dat begint aardig namelijk zo. Maar goed, dan zijn we er een eentje verder in het nummer, en dan uh, wordt er gesoleerd, en dat leidt tot dit. Fantasieloos. Komt eh, toch wel in je opwellen als je dit hoort. Zullen we St. Louis Blues eens in een hele andere versie laten horen? Namelijk in een uitvoering van Django Reinhardt. Dat is andere koek. In de jaren 40 heeft het nummer talloze malen opgenomen. Deze was uit 1947, Sint Louis Blues. Zullen we nog meer mensen laten horen die het wel kunnen, zowel live als opgenomen? Ik wil toe naar Chris Stanton, een redelijk onbekende naam die voornamelijk valt in combinatie met Joe Cocker. Chris werkte samen met Joe Cocker, de allereerste hit die Cocker had. Toen had hij nog een heel net stemmetje trouwens, dat rouwe had hij nog niet. Marjorie heette dat, dat was van de hand van Chris Steenten. Hun uh, samenwerking die zette zich voort, Steenton speelde toetsen. Uh, zo nu en dan werkte Cocker samen met Leon Russell en zo nu en dan met Steenten. In ieder geval in 1971 maakte Cocker een LP... En uh, die heette in Amerika simpelweg Joe Cocker. Um, werd ook in de markt gezet als er is maar één man die een LP kan maken die Joe Cocker heet. Hoe kwamen die copywriters erop? Uh, die LP verscheen dus in 1971. En het bijzondere daarvan was dat Steenten daar samen met Cocker... een aantal nummers voor geschreven had. En dat is tamelijk uniek te noemen, want zo schrijflustig is Joe Cocker nooit geweest. Uh, van die plaats om te beginnen maar is deze. Joe Cocker, begeleid door onder andere Chris Tainton... maar ook door uh, ja, dijken van uh, mensen zoals Jim Keltner op drums... die ook uh, bijvoorbeeld bij uh, Lennon speelde in diezelfde periode. Begin jaren 70. Um, kwam van de LP Joe Cocker, zo heette hij tenminste in Amerika. En hier heette hij Something to Say. Deed hier niet zoveel. In Amerika sloeg uh, deze plaat veel beter aan. Um, toch... Waren er wel successies te melden, want High Time You Went was een bescheiden hit. En uh, Pardon Me Sir ook, ga ik straks laten horen. Voor die tijd eventjes nog uh, aandacht voor Chris Tainton. Die werkelijk met Jan Rap en zijn maat heeft gewerkt. Niet alleen met Cocker, maar ook met uh, Paul McCartney, met George Harrison. Met, uh, nou ja, noem het maar op. Tot de dag van vandaag trouwens, doet hij dat. Um, hij zat eind jaren zestig in een bandje spooky tooth en uh, die hadden een uh, prachthit hit met that was only yesterday Dat wil ik ook even laten horen Gone for sure now, why pretend? Left last night with a friend, leaving not a word that would explain. Um... was Spooky Tooth. Terug naar Chris Taintons samenwerking met Joe Cocker. Uh, naar die LP weer Something to say, schuiderstreep Joe Cocker. Daarvan pardon me, sir. Tot volgende week. The phone for I and bring it out That's the only place out the Zegt uh, Jan, had er zin aan. Nou, ik word helemaal moe van uh, Joe Cocker. Nee hoor, ik ben gewoon zelf een beetje moe. Het is, het is al lange nacht geweest. Maar dankjewel, Jan, Emma's voor je bijdrage. Col um, van Gemert zoekt en leest Poëzie voor de Nacht. En een nieuw thema: muziek en poëzie. Er bestaan tamelijk veel gedichten over jazz en blues. Van Paul van Ostaaien tot Simon Vinkenoog. Van Jules Deelder tot Kees Budding. Van Tom Lanois tot Berlef. Voor deze gelegenheid heb ik er twee voor u uitgezocht. Over twee mensen die met hun stem een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Het eerste is van Hans Vlek. Billie Holiday. Een vrouw, een dame, als een altzak zo groot. Zo zwart als poëzie. Dit kan nog nachten duren, dit geluid. Diep uit haar hals, pijn en zonsverduistering. Haar lichaam teistert, verminkt. Het bitter bloed van haar stem. Harde stenen van steen en de dagen die gaan. Zij weet, zingt. Het tweede werd geschreven door Remco Kampert. Chet Baker. Zijn stem is een zachte regen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 We voeren dagen en dagen. Ik was gelukkig als er stroomverstellingen kwamen. Droevig als de ochtendmist met meisjesnamen de tent indreef. Op zijn tong ligt veilig de liefde. Zijn stem is poëzie, zoals de gladgeslepen geslepen kieselsteen. De gebroken lijn van potlood op papier. Je ogen die ik lief heb. Kus mij. Zachte regen, zeer romantisch aan het raam. Ik strek mijn wapens. Ik sta met lege handen. Ik ben een bloederige geraamte. Vul mij met zachtheid. Kus mij met de warme mond van je muzieke lichaam. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat de muziek van Holiday en Baker... destijds wel meer indruk op me maakte dan deze gedichten. Je gaat onwillekeurig toch vergelijken. Tot slot dit gedichtje van Bert Voeten uit 1966. Ook niet omdat ik dit nou zo'n geweldig gedicht vind... maar omdat ik vele jaren gedrumd heb. Mijn drumstel werd door mijn neefjes vakkundig naar de andere wereld geholpen. En mijn stokjes raakte ik ook kwijt. Levensavond van een drummer. Zijn trommen, twee grote, vier kleine, twee tomtoms, bongo's, etc heeft mijn vader, 78, al lang van de hand gedaan. Maar niet zijn stokken, want zijn techniek houdt hij bij. Op een schijfmeubelplaat met een middellijn van 15 centimeter. En toegegeven, ik ben jaloers op zijn beat. Minor, every time Zijn stem is een zachte regen... als de kleine voeten van het vreemde meisje op het mollige tapijt. Yeah, right, klopt. Dat heeft Remco Kampert weer eens uh, perfect verwoord. Deze opname, overigens, die komt uit de documentaire uit 1988 van Bruce Webber. Het sterfjaar van Chad Baker. Het is net of je dat hoort, hè, in dat allerlaatste yeah van Chad... I'm me parle too bad. Je vois vie en rose. me dit Nou, daar word ik heel vrolijk van. Daar krijg ik echt last voor life van. Dankjewel, Iggy, Pop, Jimmy, Ostenberg. Goed, de Australische illustrator uh, Sean Tan... die is onderhand toch wel een beetje begrip aan het worden. Ja, hij heeft uh, de prestigieuze Astrid Lincoln Memorial Award gewonnen. En ja, voor mij is hij een naam die staat voor een fantasiewereld... die, die zo aannemelijk lijkt dat je, dat je in je dromen... Ik kan rondlopen, dat kwam, over, overkwam mij in ieder geval. Uh, ik besprak hier al eerder zijn uh, prachtboek, hè? Uh, De Aankomst. En verder verschenen hier bij uitgeverij uh, querido Kind ook De Rode Boom. En nu de vertaling van The Lost Thing. En dat is in het Nederlands geworden, Het Ding en Ik... En het is zo'n goede vertaling. Toen dacht ik, hé, wie heeft dat vertaald? Dan moet ik even lezen. Ah, Bart Moeiaard, ja, zelfschrijver vandaar. Het is ook een mooie ondertitel, dit verhaal. Het is een prentenboek, hè, jongens. Uh, een verhaal voor wie wel iets beters te doen heeft. Dat vind ik ook een hele fijne tekst. Nou, alle boeken van Chantan zijn honderdmaal uh, uh, meer dan uh, gewoon een prentenboek. En ze zijn ook interessant voor alle leeftijden. Valt zo waanzinnig veel te bekijken. En het straalt altijd iets, iets ja iets hoopvols uit. Volgens mij is die Chantan ook een super schatje. Hij werkt ook in het theater als vormgever. Hij helpt mee met theaterbewerkingen van zijn boeken. En, nou, in het ding en ik ontmoet je een joch uh, dat kroonkurkespaard... klinkt heel gewoontjes en dat is het verhaal verder misschien ook wel... behalve dat de setting heel vervreemdend is. Het lijkt een soort... Postapocalyptische stad waar deze jongen woont. Hè? Geen 1984, maar 3084, zoiets. Een stad vol met krankzinnige zaken. Eigenlijk geen fijne stad, alle mensen zijn in zichzelf gekeerd. Maar dit joch is oké. Okay. Hij vindt een gigantisch ding, een soort theepot, een enorme krap in. En eh, nou, die wil hij helpen, niemand wil het hebben. Hij neemt het mee naar huis is eigenlijk te groot om te verstoppen voor zijn ouders. Maar ja, die zijn toch alleen maar met zichzelf bezig. Nou ja, wat te doen? Hij vindt een mooie oplossing. Nou, die vraag ik niet. Het is een prachtige parabel. He, soms moet je mensen die net even iets anders zijn... misschien gewoon even helpen. Mooie, niet opdringerige maatschappijkritiek. Goed, in 2010 werd uh, van dit prentenboek trouwens al... een uh, korte animatiefilm gemaakt. En die heeft een Oscar gewonnen. Dus misschien kent u dit allemaal al lang. Ik heb uh, een stukje gezien van die film. Ik vond het helemaal terecht dat hij dat gewonnen heeft. Kan. Mijn held, in Nederland worden zijn boeken dus uitgegeven bij Querido Kind. Goed, iedere dinsdagochtend op Radio 4 bij Karo's, de Ochtend op 4. Tussen. Uh, wat is het nou? De Ochtend op 4 of de Ochtend van 4. Oh, dat weet ik niet meer. Van vier de ochtend van vier, sorry. Nou, tussen zeven en negen uur is dat. Heeft Margriet Vromans de eer en het genoegen om schrijver A.L. Snijders te spreken en van hem een ZKW te mogen ontvangen. Een zeer kort verhaal, want daar excelleert meneer Snijders in. Uh, en nu mag ik die ZKWs hier in KRO's 'Nacht van het Goede Leven' herhalen. Dus luister en geniet. Hier is A.L. Snijders. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Uh... Tussen het eh, nieuws uit Amerika en eh, de roermond natuurlijk, het ontploffen van het bestuursapparaat, daar heb ik ook groot nieuws. Want eh, drie dagen geleden heeft de enige hen, vrouwelijke kip die ik heb, zonder dat ik het wist, in een bosje, want ik was er kwijt, eh, zeven jongen kleine kuikentjes, drie gele en uh, vier zwarte uitgebroed en uh, daar loopt ze nu mee over het uh, terrein en wil zich absoluut niet uh, in een hok laten manoeuvreren. Dus dat is groot nieuws voor mij. En die paar mensen die het weten spreken allemaal hun uh, verrassing en hun ongeloof uit dat dat nog tegen november kan gebeuren. Ja, ineens waren ze er. Ja, ineens waren ze daar. Ja, ik was al, had er al opgegeven en als prooi voor de vos uh, beschouwd, ja. maar dat is niet zo. Maar nu ga ik dus wel elke ochtend met een beetje kloppend hart kijken, want nu is ze natuurlijk helemaal weerloos als uh, een rover langskomt. Want die vos goed, is er nog steeds. tot nu toe steeds. is het, uh, ja, het is oh. goed gegaan. Nou, goed zo. Dus dat Mooi is mijn nieuws. grote nieuws. Ja. <laughs> We zetten het op onze website. Oké. Okay. Yeah. Uh, mijn stukje heet Marathon en speelt zich af in de grote stad. Op zondag 21 oktober, een mooie dag van nevel en zon, heb ik twee afspraken in Amsterdam. Maar de marathon, de vergeten marathon, heeft een hermetische hap uit de stad genomen. Ik rijd radeloos langs Onneembare afzettingen van hekken, verkeersborden... en mannen met lichtgevende vesten. Ik kom er niet door. De ontworpen dag is onherkenbaar geworden. Smiddags om drie uur zit ik in mijn auto... voor de rode bioscoop op het Haarlemmerplein. Voor me maken een man en een vrouw hun fietsen vast... aan een lantaarnpaal. Ze leggen plastic hoesjes over de zadels. Later in de rode bioscoop, de voorstelling is nog niet begonnen... zeg ik tegen de vrouw dat ze beter het weerbericht kan volgen. Er is geen regen voorspeld, de hoesjes zijn overbodig. Ze zegt dat ze niet alleen tegen de regen beschermen... maar ook tegen vogelpoep. Ik bewonder haar, ze kijkt in de toekomst, ze laat zich niet verrassen... ze heeft waarschijnlijk ook niet geleden onder de marathon. Ze was op de hoogte heeft haar maatregelen genomen. In de rode bioscoop bevindt zich ook in het publiek... Frances Marie Whitty, de Amerikaanse celliste... die met twee strijkstokken in één hand speelt. Ik heb haar een keer gezien en gehoord... in de kleine zaal van het concertgebouw. Ik was voorbereid, ik kende haar reputatie... ik wist dat ik avant-garde muziek zou horen. Misschien Jacinto Chelsea... Maar er was ook een man die niet op de hoogte was. Hij kende de cellisten niet, hij verwachtte herkenbare muziek. Toen hij van de schrik bekomen was, kwam de woede. Hij rende schreeuwend naar het podium en wilde haar aanvallen. Ik was opgetogen. Er gebeurde iets. Het was 1913. Ik was bij de première van de Sacre du Printemps. Er werd gevochten door voor- en tegenstanders. Gendarmes kwamen de zaal in. De dirigent, Pierre Monteux, moest via het wc-raampje het gebouw verlaten... om zijn leven te redden. In Amsterdam liep het met een sisser af. In de trein naar huis... ...zat ik wel met de opgewonden man in dezelfde coupé. We hebben ruzie gemaakt en ook nog even gevochten... ...maar dat had niet veel om het lijf. De conducteur was er snel bij.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 Reiziger. En de muziek die hij schreef voor de Wim Wenders film Requiem for a Dying Planet. We hoorden zojuist AL Snijders, u weet het misschien wel. Er is een wedstrijd voor het schrijven van ZKV's, zeer korte verhalen. Uitgeschreven door de uitgeverij van AL Snijders. De inschrijving voor die wedstrijd is gisteravond gesloten. Binnenkort kunt u via onze website stemmen op wie er mag winnen deze wedstrijd. En dan weten we in november daarvan het resultaat. Dus hou onze website in de gaten. Komt binnenkort. Ja, u hoort het wekelijkse ZKV van A.L. Schneider... iedere dinsdagmorgen rond kwart voor negen te horen in Karoo's de Ochtend van Vier. Nou, Alle werkdagen dagen van zeven tot negen natuurlijk op Radio 4. Nu nog even een uurtje wachten en dan kunt u uh, Mieke van der Wij horen... die de maandagen presenteert. Want dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag... is dat Margriet Vromans die u net hoorde. Uh, hun website is, uh, is deochtendvanvier.radio4.nl Goed, het is tijd voor Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, uh, een beetje afwijkende ochtend gaan we met jou beleven. Normaal bespreek je muziek, maar je gaat nu iets anders... Uh, ja voor het voetlicht brengen. Jazeker wel. We gaan, uh, we gaan uh, uh, laten zien hoe de platenspeler werkt. Dat hadden we eigenlijk aan het begin van het seizoen uh, hadden we dat uh, geplant. Maar het is uh, belangrijk dat toch mensen een beetje een uh, idee krijgen hoe, hoe dat werkt. Want de, de, de platenspeler het vinyl is weer een enorm in opkomst. Hè? Ja en de jonge lui die weten niet hoe, hoe, hoe dat moet een plaat draaien. Nee en dat gaan we in een korte cursus even proberen te vertellen hier uh, in de nacht van het uh, goede leven. Dus uh, we hebben een Platenspeler hier staan, een hele uh, eigenlijk een vrij gewone platenspeler. En uh, ik heb een, uh, ik heb natuurlijk een aantal singeltjes bij me, dat kan met LP's, maar kan met singeltjes. Maar um, ik heb een hoesje en ik haal de plaat nu uit het hoesje voorzichtig. Natuurlijk, met de, nodige, uh, met de nodige nuances zou ik haast willen zeggen. Je haalt het van je af uit het hoesje ja, van me. Op. Ja, van me af hè, want anders, uh, en, en ook niet met de vingers op de, op de, op de plaat zelf want dan krijg je uiteindelijk enorme smurry en een smurry geluid op de radio in dit geval. Dus uh, ik heb hier een, een schitterende plaat uit mijn collectie van Eddie Vartan dat doet er even niet toe. We zetten hem ook weer van je af op, op de platenspeler zelf en uh, nou, dan moet je ook op een aantal dingen letten. Ja, er zijn allerlei goedjes op de markt. Eh, eh, schoonmaakspullen en, en, en vloeistofjes en, en eh, doekjes en zo. Allemaal onzin. Je pakt die dus met de rechterhand, pak je de, de naald op de arm, de naald en dan met je, met je middenvinger doe je dus even gewoon dit dus. Zo maak je de naald schoon. Ja, dan kunnen alle stofjes gaan dan dus echt... En dan heb je helemaal niets meer nodig. Gewoon een, een hand. Je pakt tussen je wijsvinger en je duim pak je de, de, de arm op. En met je middelvinger doe je dus het stof eraf. Nou, die is nu schoon, die naald. Ja, die is schoon. En dan zet je hem op het goede toerental. Dat is ook niet onbelangrijk, want er zitten op de meeste plaatsspelers 33 en 45. En ik heb hier een 45 toerplaatje, dus moet je op 45. En dan, dan laat je die... En dat is een schitterend, bijna orgastisch uh, genoegen... om dan de, de naald in de groef te laten vallen. Dat komt hij, jongens, lieve mensen. Ja, dat is... ja... ja. Even op professionele wijze die naald. Dus in die ik hoop, ik zoek echt de eerste daar komt aan. Ik stond eigenlijk op 33 wat hier in de gaten. Maar mensen vragen mij ook altijd, dat is wel grappig. Hoe doe je dat nou, dat je die plaat zo, je kondigt hem aan en dan start je hem sneller. Als jij die DJ Rex bent, dan vragen mensen jou dat vaak in het land. Hè? Van, jij kondigt een plaat aan en dan? Ik wil, ik wil ik best wel wat, wat, wat prijs geven van mijn trucks en trades. Dus uh, ik zet hem dan, ik zet hem dan, ik zet hem dan op. En ja, en dan ga ik dus terug en dan zeg ik dames en heren, Eddie Varton! Dat is ongelofelijk hè. Ja, ik sta er ook zelf om te kijken. Oh, oh. Doe het nog eens, doe het nog eens, doe het nog eens. Ja, ik zet hem klaar, ja, even kijken en dan dat snelst, ja. Dus ik, zet hem, ik draai hem terug en dan zeg ik, Eddie Varton! hè? Geweldig. Je staat te kijken, je hebt helemaal, ja, ongelooflijk. Maar dan wil ik eindelijk, dus ja, de, want dit is wel leuk. Want in, eerst waren die plaatjes, daar stonden vier nummers op. Het plaatje, dat is schitterend. En, uh, en ik wil eigenlijk naar een Hammondstuk. Ik ben ook zo'n liefhebber van, uh, van hammond hè? Dus daar komt hij aan. Kan je me een beetje harder zetten, Jan? Tot volgende week en bedankt voor de cursus. Jan, tot volgende week. Oh, Rex, dankjewel voor deze wijze les. En dankjewel Jan, dat je hebt aangehoord. Goed, um, al bijna twintig jaar volg ik de dichter, schrijver, beeldend kunstenaar uh, F. Starik. En in januari 2013 komt zijn negende bundel uitgetiteld door. En momenteel is hij bezig met een strenge selectie. Wat mag in die bundel? En wat moet terzijde geschoven? Nou, hij leest voor, legt uit en gooit weg. Een omgekeerde cursus, poëzie schrijven... Niet voor Nergens genoteerd Hoe lief je bent geweest Hoe geduldig je hebt meegeleefd Hoe lang het nu al duurt Hoe vaak ik je heb weggestuurd Braaf Sinds dat boek geschreven moest Bestond jouw naam niet meer Was je verbannen uit het web Dat toch in jouw nabijheid Werd geweven Er is een tekst Die voor de helft uit jouw portret bestaat Waarmee ik nu mijn leven deel waar mijn hart voor openstaat. En nee, in dat boek staat niet jouw naam. Wij spreken nu een andere taal. Naamloos blaf je hond. Stok, zoek. Je vindt nog wel een boek. Dit gedicht uh, beschrijft de situatie dat... Uh, Iemand, zijnde mijn geliefde, hevig rouwd. daarin een enorme afstand in een relatie eh, creëert. En eh, in dit gedicht slaat de schrijver Dezes terug. Het beschrijft een fictieve situatie. Het probeert het boos te zijn... en terug te slaan van eh, de onbereikbaarheid van een rouwend persoon. Dat is eigenlijk de kern waar dit gedicht over wil spreken. Het zakt wat mij betreft door het ijs... met, met een, dat naamloos blaf hè, dat ik die hond erbij haal. Qua hond, qua trouw en altijd vol bewondering. En uh, stok. En, uh, dat zit in een aantal andere gedichten die gedeeltelijk de bundel wel gehaald hebben, zit die hond ook. Als fenomeen, als onvoorwaardelijke liefde, als overgave... maar dus ook de andere kant daarvan, de slaafsheid... de minder aantrekkelijke kant van de geduldige geliefde. Ja, net te goedkoop in totaal. Dus weg ermee. van Martin Fonsen, Erik Vloemans en het Marangi-kwartet te vinden op hun album Testimony. Um, vergeet onze website niet: www.adelinevanlier. van Lier. Dan kun je alles terugluisteren. En je kan podcasten, en je kan reageren. En, maar je, kan je, kan je, dat kan je ook allemaal, geloof ik, op uh, in ieder geval de site van Radio 1. Dan kun je wel terugluisteren? Nou, je kan uh, ook uh, je Radio 1-app downloaden hè, voor je smartphone. Leuk, moet je doen. Dan kan je de uitzendingen ook per uur terugluisteren. En, uh, nou, Wat moet ik nog meer vertellen? Oh ja, er staat ook een playlist op. Dat kan ik allemaal gedraaid halen. Uh, je kan ook mailen naar uh, hetgoedeleven.karo.nl. Je kan met mijn vrienden via Facebook. Adeline van Leer. En dan, uh, daar zet ik ook alle dingetjes podcast op. Dat is ook wel handig. Dus dan uh, als je zoiets hebt. Ja, dan ga ik niet naar die site. Dan doe je dat. Uh, uh, even kijken hoor. ik een bladzijde? Nou, volgende week hebben we een uh, muzikale gast... helemaal uit Australië, niet te geloven, hè. Die komt er bij mij langs. Ja, het is wat. Het is de laatste dag van haar Europese tour. Toby heet ze, Toby Baird, voluit. Fijne stem, mooie liedjes. Luister maar. watch you when you sleep I sit and watch you like a creep well, Let me tell you darling I could watch you all day You're the most perfect thing in every single way Don't go, don't you ever go, don't you want For the first time in my life I don't feel it all alone It is you I got to thank for this And it's you That I don't ever wanna miss Don't go Don't you ever go Don't you walk away Inside me, oh just be sure to know that I'll be watching you. No, I won't ever go when you lay beside me. Just be sure to know.